Ik denk, ik ga gewoon eventjes door. Uh, geen nieuws. Jammer, hè Dennis? Uh, ja, ja, nee, jij zegt, ja. Jij zegt, ik, ik wil wel even nieuws horen. Nee, eigenlijk niet. Oh, nee. Eigenlijk niet? Nee. Wat we wel allemaal willen horen, is jouw nieuwe set. Wat ga je vanavond allemaal draaien in jouw set? Oh, een hoop leuke dingen. Een hoop leuke dingen? Ja. De nieuwe, de nieuwe single van uh, Chesto. De nieuwe single van Chesto. Komt... En hoe heet die? Pair of Ice, samen met Allure. Oké, okay, en is hij al uit? Of uh, uh, heb jij hem gewoon al in komt. de promomailing binnengekregen? Ik heb, ik heb hem in een promo gekregen, ja. Zo, dat, dat hij doe ik maandag. komt maandag pas uit. Kijk eens wat netjes. Hè? Nog dus, meer leuke spullen die in de promo mailing zaten? Eh, uh, nou, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Eigenlijk eigenlijk gewoon gewoon ja, lekk lekker blijven lekk luisteren. Lekkere knallers allemaal. Heel veel, heel veel mashups. Echt leuke mashups. Daar ben ik gek op. Ja. Lady B, uh, die is uh, ook lekker bezig met hele leuke ja, mashups. Gaat daar ook... nog wat van bij komen? Uh, moeilijk, moeilijk, denk moeilijk, ik. Moeilijk, moeilijk, ja. Ja, ja. Want ik hou het een beetje op tempo nu. Oeh, dat beloof wat. Het komende uur dus. In de mix. The one and only. DJ Dion Sydney. Knallen we maar in hoor. Ik ben er klaar voor. Tot aan 11 uur. In de mix. The one and only. DJ Dion Sydney. Zet je kan zitten, maar aan. Even het bandje halverwege omdraaien. Je CD-recordertje, kan ook. Even weet gaan we hem ook wel eens een keertje op een Soundcloud uh, horen, deze mix. Ja, misschien wel. Want je bent gestopt met uh, de mixtapes. Uh. Ja, klopt. ja, klopt. Ik ben een beetje, ik wil een nieuwe richting in gaan. Een gaan nieuwe richting. Berekenen. Niet linksop, maar rechtsaf. Nee, gewoon door. Dit is DJ Dion City. Het komende uur. Live op Jouw Zivem Zal Zie je het in de house. Drop some beats. Kom on ya! Yeah. I'm gonna back. Baby. DJ Dion City met nu de allernieuwste van Chesto. Ja ja ja, nog niet uit maar wij passeren, wij hebben hem gewoon nog tot aan elf uur in de mix. DJ Dion Sydney. hou me hier. een beetje raar eruit, Dennis. Hé, hey, lekkere set. Dankjewel. Krachtig. Een hoop uh, mashups zoals voorspeld. Ja. Geen eigen producties. Oh, wat? Uh. Eén mesh. -en. Eén mesh. -en. Nee, Hij nee, was... nee dat, komt, dat komt er nog aan. Oké. Okay. Remixen contest, bootlegs, komt er allemaal weer aan. En nog een co-productie met uh, JK. Dat gaat er zeker aankomen. Ik zeg, we zijn helaas alweer oh, tegen het einde van de uitzending. Maar niet getreurd, volgende week vrijdag zijn we nu weer bij met een hele nieuwe frisse fruitige See It. Met onder meer DJ Raimundo. Ben jij er ook bij Dennis? Denk het wel. Dion Sidney en ja, we maken er toch wel een beetje een speciale MCDM Dance Event uitzending van. Ja, en ik ben ook bijna jarig. Oh, dat wou je ook nog even kwijt. Tuurlijk. We laten de laatste beats gaan. Van Spencer en Hill. Dit was See It, dank voor het luisteren. Tot volgende keer. Ciao!